Each time I tried, I got a busy tone, not my baby's number, just a busy line. Called his uncle in Jamaica, Let the message with the baker, even checked the number. Ik, ik ben er, denk ik. Ja, ik ben er zeker. Nou, uh, ze hebben het op de chat over chocola. En uh, er is dus een, een apart soort chocola. Dat heet Ananda en dat is bananenchocola. Zelfde soort textuur als uh, rauwe cacao, maar het is misschien geen rauwe cacao of het is juist rauwe cacao, maar het heeft dezelfde textuur als Love shock. Nou. Linda, die vindt Love Shock weer kinky klinken. Uh, Burger vindt het heftig. Kijk. Er zitten stukjes banaan in. in. In de chocola. Nou, dat klinkt heel spannend. Ik, ik ga eens naar de bio-winkel en ik ga eens even kijken naar Ananda. Ja. Uh, kijk. vlinder die houdt weer niet zo van banaan. Maar ze kan het wel proeven. Oké, okay, nou, uh, ja, dat, dat, dat kan ook. Uh, maar, maar hoe kan je nou niet van banaan houden? Kijk, uh, gebakken bananen, inderdaad, Burger zegt het al, uh, groene bananen is lekker gefrituurd. Ja, Burger, uh, uh, weet je wat nog lekkerder is? Als je echte bakbananen neemt, dat is nog lekkerder. Ja, serieus. Um, ik wil met kerstavond hier bij mij de uitzending doen en dan ben je wel. Kijk, nou, ik, ik, ik, ik wil ook graag samen met Nelly de Kerstuitzending doen bij Nelly dan. Kijk, nou, we krijgen ook nog even een, een tip. Dat is anandachocolate.nl Zo, nou, we, we, we hebben het weer, weer bijna allemaal besproken, geloof ik. Ik, ik, ik denk dat uh, mensen niet weten precies wat ik hier zit te doen. Nou, ik... ik ik, ik probeer een soort radioprogramma te maken... ...waar mensen kunnen bellen. En het is altijd heel gezellig... ...bij mij een programma... ...er, er belt nooit iemand. Be behalve als ik geen belprogramma heb... Da ...dan bellen ze allemaal. Dus eh, eh, je, je kan dus ook bellen. En, eh, ik heb ook nog allerlei andere nummers... ...maar hoe, hoe kan ik dat nou zo snel even vinden? Ik, ik, ik, ik ga even wat rommelen... ...of niet... Nou, ik, ik kan best wel even wat rommelen. Er is live in de uitzending even een beetje gerommel. Zo. Dan gaan we even wat piepjes horen en dingetjes, hoop ik. Ook niet. Nou. dan eh... Uh, ja. Kunnen we eigenlijk niks anders doen als... Een muziekje draaien. Want, eh... Uh, oh nee, dat kan niet. Nou. Kan dat ook niet... Oh ja, kijk, met rare bijgeluidjes Dit is pas grappig, zo Kijk nou, ik, ik, ik heb zelfs een foto in beeld nu in één keer nou, We gaan gewoon afwachten wat er gebeurt Je, je kan gewoon bellen over uh, allerlei dingen ze kunnen groen zijn, uh, ze hoeven niet groen te zijn in deze tijd van het jaar is een heleboel niet groen meer uh, een heleboel dingen zijn zelfs kaal bij mij in de tuin is dat heel erg vervelend want ik zit nou weer echt midden tussen de voetbalvelden dus rondom heb ik nu weer zichtbare voetbalvelden met uh, zichtbare voetballers dus je ziet ineens uh, een flits rood voorbij komen en in, in ...in mijn geval eigenlijk het meeste een flits roze. Ja, ik weet ook niet waarom, maar bij FC Utrecht schijnt de kleur roze te zijn geworden. En ik zie dus roze flitsen door de takken heen scheuren. Zo'n beetje. Ik, ik, ik ga gewoon even een muziekje opzetten. Dan, dan hebben jullie allemaal de tijd om eventjes na te denken of je wel of niet zal bellen. Dit, dit is een belprogramma dus, hè? maar het is op Ridder Radio... En dan hoef je dus niet te bellen, dat is heel gek. Maar op Ridder radio is geen enkele verplichting, is geen enkele must. Het, het, het hoeft helemaal niet. Er is wel veel mist, maar, maar, maar dat heeft niks met Ridder radio te maken. Ik, eh, ik, ik ga even kijken of dat muziekje het doet. MUZIEK uh, I've got rhythm, I've got music, I've got my man who could ask for anything more. I've got Daisy He's in green fair I've got my man who could ask for anything more. Home and trouble, I don't like him, you won't find him, round my door. I've got starlight, I've got sweet dreams, I've got my man. Who could ask for anything more? Who could ask for anything more? I've got prism, I've got music, I've got my man. Who could ask for anything more? I've got good times, no more bad times. I've got my man. Who could ask for anything more? All men travel, travel. I don't mind it. You won't find it. round and round and round my door. I've got blue skies. Ain't no sunshine. I've got my man. Who could ask for anything more? Who could ask for anything more? Da The book Ja, ik ga naar je zon Kom op Anders mis je nog wat Een kritieke zoen I've got, ja, uh, got my mm. man Who does for anything more I've got good times No more bad times I've got my man Who does for anything more All men trotters I don't mind him You want fighting and and ja. Kijk, Linda die herhaalt nog even wat Vlinder zegt, zodat iedereen het kan horen. Oh, mijn soap begint zo, dus Linda's soap begint ook zo. Dus, dus, dus Linda, ook een, een hele dikke zoen alvast, voordat je soap gaat beginnen. En uh, deze is voor jou. Mm. Zo, nou. Eens even kijken. We hebben nog... Oh, eh... Uh, wie dit zijn? Ja, eh... Uh, het, het is een beetje moeilijk uit te spreken. Insensates music is dit. Insensates music. Dus het, het klinkt vrolijk. Het is uh, ja, niet te bevredigen, denk ik, als je het vertaalt. Uh, niet te bevredigen muziek. Nou ja, of bevredigende muziek, als je het aan Marloes zou vragen. Nou, in, in ieder geval, uh, dit is dus uh, het leukste van Ridder Radio, is je, je kan bellen en niemand belt. Dus, dus je laat me hier gewoon helemaal voor gek zitten. Ik uh, zit hier tussen de telefoon en de G-talk en de, de, wat was het ook weer, Skype. En uh, je, je kan me op allerlei manieren bereiken en niemand bereikt me. En dat is best wel grappig. Want kijk, je, je hebt gewoon echt bijna nooit ergens een belprogramma waar ze gewoon niet bellen. Dus meestal het ene belprogramma na het andere belprogramma. Je kan maar een zin zeggen of twee zinnen. Of, of misschien mag je drie zinnen zeggen. En misschien mag je een heel klein verhaaltje vertellen. Maar dan heb je het wel gehad. Nou, bij Ridder Radio eh, krijg je gewoon compleet de tijd om alles te zeggen wat je wil zeggen. En, eh, en dus belt er niemand. Nee, want ja... Stel je voor dat je ineens alles mag zeggen, dat is, dat is, dat is wel heel erg eh, ja moeilijk ook. Want ja, de, de meeste mensen, hè, in ieder geval die ik ken, die, die hebben eigenlijk een heleboel te vertellen. En, en, en ze doen dat een beetje te weinig, vind ik. ik. Ik weet niet of dat gek is dat ik dat zeg, maar ik, ik zeg het toch maar even. De meeste mensen, eh, die weten een heleboel, die kunnen een heleboel... En, eh, en ze hebben van een heleboel dingen verstand. En dan zeggen ze daar niks over. Dat laten ze gewoon langs zich heen gaan. En dat, dat heb ik dus nooit gekund. Op het moment dat ik iets zie gebeuren. Dan, uh, ja, dan reageer ik er gelijk op. En dan, dan zie ik ineens weer van burger die zegt lekker koezelen vlinder. En dan word ik al bijna onpasselijk. Ja, Ik, ik weet niet waarom dat is. Misschien omdat ik... Uh, ...wel een beetje verliefd ben op vlinder... ...dat kan hè. Dat, dat, ...dat zou kunnen... ...maar misschien ben ik ook wel een beetje verliefd op burger... ...dat zou ook kunnen... ...kijk, we, we wonen in Nederland... ...en oh, alles is mogelijk... ...in ieder geval... Uh, dat, ...dat heb ik begrepen... ...maar de laatste tijd lijkt het of er steeds minder mogelijk is... Uh, ik, ...ik weet niet of jullie dat is opgevallen... ...maar het, het lijkt de laatste tijd... ...voor mij dan hè. ...alsof uh, alles wat we hier in Nederland... ...opgebouwd hebben... Alsof we dat gewoon eh, met een sneltreitvaart weer gaan afbreken. Zodat we weer economisch kunnen groeien. En, en jullie weten allemaal: eh, als je economisch wil groeien, eh, dan, dan moet je ruimte hebben om te groeien. Nou, en eh, ik, ik krijg het gevoel dat er nu ruimte gemaakt wordt. om, om te kunnen groeien. En, eh, die ruimte wordt vooral eh, bij jou gemaakt en bij mij gemaakt. en, en bij al je vriendjes en vriendinnetjes. En. Eh, dan, dan, dan kan het weer ergens anders groeien. Dat is in ieder geval wat ik ervan begrepen heb. Ik ga gewoon een ander muziekje doen. Dit is ook wel een goed muziekje. Maar je moet er wel van houden.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 Makes no difference if it's sweet or hot. Just give ain't do. Do do up, do up, do up, do up, do up, do up. do what, do what, do do what, do what, do do do do do do do do do Ja, het is. Uh, ik, ik moet het toegeven, de zangeres is geen hoogvliegster. Maar. Uh, uh, uh, het is wel heel erg origineel. En uh, de zangeres is dus de zangeres van de Insensates Music. Insensates Music. Dus ik, ik zal het even spellen. M misschien kan dat. Eh, heb ik daar nog tijd voor? Want er wordt zo ontzettend druk gebeld op het ogenblik. Dus eh, ik. Eh... Nou, ik heb, ik heb de telefoon even uitgezet. Dan ga ik het even spellen: het is I-N-S-E-N-S-A-T-E-Z. M-U-S-I-C. Zo. Ik, ik denk dat ik de telefoon weer aan kan zetten. Um, nou ja, de... De centrale staat hier helemaal rood gloeiend, dus. Dus ik, ik denk dat er gewoon niemand doorheen kan komen. Dus... Uh, uh, lieve mensen, even, even alsjeblieft. Even, even, even allemaal niet bellen. Dan... Ja, alsje, alsjeblieft. Ja, de centrale geeft nu rood aan. Dus ik... Uh, even niet bellen nu. Ik, ik weet het is een belprogramma, maar bel even niet. Kijk. Ik zie nu al de eerste reacties. Uh, er, er wordt nu al minder gebeld. Gewoon even geduld. Kijk, als ik hem moet aanzetten weer... En het staat helemaal rood hier. Dat, dat is niet handig. Ik, uh, ik, ik, ik ga even kijken. Ja, hij staat nu weer aan hier. En uh, zo. Iedereen kan weer bellen. Maar ja, er zit natuurlijk een vertraging hè, in uh, internetradio. Dus het, het kan zijn... dat het nog even duurt... Ik, uh, ja, ik, ik weet niet of iemand uh, Skype heeft, maar, maar je, je kan me ook via Skype bellen. Ik, ik, ik heb een Skype-adres en dat is ridderadio.com. Ja, het, kun je gewoon bellen. En via Skype dan. En dan kan je me ook bellen via... Uh, Gtalk. Dat is... Uh, Guus Lieberweert, apenstaartje, gtalk, of gmail, dat weet ik, gmail.com. En dan heb ik nog gewoon een telefoon, dat, dat is 030 78 50 -975. Nou, ja... eh. Oh jee, het staat gelijk weer, het staat er helemaal weer rood gloeiend hier. Dat is, ai ah jeeje, ja, ja. ik zeg vijf en direct is alles weer in overload. Ik... Opa, neguinho, na het praten. Opa, praula en praga. Finge que coisa nastintie. Opa, neguinho, começando a andar. Começando a andar. Começando a andar. E já neguinho, praga staan. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei Hey, hey, hey. Het gaat hier zomaar allemaal een eigen leven leiden. Als, als jullie nou niet stoppen met bellen, dan stop ik ermee. Want het wordt echt helemaal te gek. Uh, als jullie te veel bellen, dan loopt hier alles vast. Dus iets minder bellen, alsjeblieft. Ik, uh, alsjeblieft, minder bellen, want uh, het, het loopt hier helemaal vast. Ik uh, ga nog een keer opnieuw proberen en dan uh, vanaf hier ongeveer. E já a en ik ben al begonnen met leren en ik ben al begonnen met leren en en ik ben al begonnen met maar de sempre mas maar je bent esperar. Ander, a andar, começando a andar. E já começo a falhar. Draai-se nek praça. je omlapbrasser, reuze de tanta é As graça. te ensineren, als Capoeira se quiser, poets te geraakt. Zo, nou daar ben ik weer. Ik, ik, ik, ik denk dat de centrale echt overbelast is. En dat ik uh, even ga kijken. Of ik uh, ja, contact kan krijgen met, met, met iemand anders. Want uh, anders weet ik het ook niet meer. Ik, uh, ik, ik, ik ga even contact zoeken ergens. Ogenblikje. Duurt een beetje lang. Ik, uh, ik had wel wat meer dingen verwacht. Uh, ik heb uh, de Hi-Fi Mystery School. Die, die kan ik eventueel bellen. Um, Sensemia Express. Ja. Kan ik ook bellen. Maar op de een of andere manier, uh, hier staat een oranje dingetje. Nou, ik, ik heb in ieder geval geprobeerd te bellen. En daar. Uh, Danny gaat nou weg Jammer Danny dat je niet even belt Want ik zit hier dus helemaal in mijn eentje En het is dus een belprogramma En uh, op de een of andere manier doet de telefooncentrale raar En uh, weet ik helemaal nu niet meer wat ik moet doen Ik, ik heb net al, al een noodpoging gedaan uh, Geprobeerd naar Oslo te bellen Is ook helemaal mislukt Dus wat moet ik nou ik ken alleen nog maar mensen in Nieuw-Zeeland. Zou ik die nu kunnen bellen? Zijn die wakker? Even kijken hoor. Mensen in Nieuw-Zeeland. Nee. Ja, nou, een beetje wakker. Kan natuurlijk ook. Maar, maar dat zou te simpel zijn. Ik. Uh... Ik zou... Zou, zou, zou ik dat eens proberen? Volgens mij schrikken ze zich helemaal wild. Dat ga ik niet doen. Um, kijk. Uh, nou ja. Op de een of andere manier. Uh, naar binnen en naar buiten bellen lukt niet. Het, het is een belprogramma. En het is de radio. Dus alles is mogelijk. Dus uh, ik uh, wens gewoon eventjes uh, dat, dat, dat er iemand belt. Of, of dat ik kan bellen. Ergens. Eén één, één van die dingen. Um, ja, ik vind het toch wel leuk om mensen een beetje te laten schrikken. Uh, kijk, er is uh, hier een reactie ergens. Oké, okay, nou, ik, uh, ik, ik ga nog een keer bellen. Met mij, met Guus Lieberweert uh, spreek je. Ja, was me duidelijk inderdaad. Van, uh, hoe heet het ook weer de Hof van Eden? Ja, het Hof van Eden. Het Hof van Eden. yes. En ik spreek nu met Douwe. Ja, klopt, Douwe weer daar. Kijk, nou, ik, ik, ik had aan jou een heleboel vragen eigenlijk, in één keer. Uh, ja, dan heb Ik heb een half uur, dus... Uh... Nou, hoe, hoe, hoe, hoe kom je er, er zo bij om überhaupt eerst naar Oslo te gaan en, en, en dan ineens helemaal uh, in Nederland actief te gaan? Ja, ik was met permaculturen al een hele tijd uh, bezig. Maar uh, eigenlijk uh, kwam uh, de liefde op mijn pad waardoor ik naar Oslo ben uh, verhuisd. Maar ik... Uh... Ja, ik heb hier nog best wel wat tijd over. Ik ben Noorzaan aan het leren, verder druk op zoek naar werk. Maar uh, ik vind eigenlijk de occupe-beweging ook wel heel belangrijk. Dus vandaar dat ik uh, ja, vandaar dat ik zo'n beetje daarmee verstrikt ben geraakt. <laughs> Oké, okay, maar, maar, maar je komt via de liefde kom je in Oslo terecht. En, ja. en, en via de permacultuur blijf je dan toch in Nederland? Ja, en ik, ik vind uh, ik heb de website gewoon nog over permacultuur in Nederland. Mm -hmm. Daar ben ik uh, mee bezig. En uh, ja, gewoon de bewegingen nu met de uh, Occupy-movement. In Noorwegen is het allemaal veel minder, want die zitten niet in de euro. En die, uh, ja, die mensen die zijn allemaal stinkend rijk van de olievoorraden die ze kopen aan de rest. Dus uh, daar leeft het allemaal minder. Maar ik zou het wel heel mooi vinden. Ik vind het wel heel uh, spannend wat er allemaal gebeurt nu in Nederland. Dus uh, vandaar dat ik dat zeker uh, graag blijf volgen. Dus, dus je bent uh, in Nederland nog niet bij een Occupy geweest? Nee, ik ben nog helemaal niet weer in Nederland geweest... ...sinds de occupy movement is uh, uitgebroken, om zo maar te zeggen. Maar, maar, maar, maar je, je, je geeft wel een heleboel uh, energie en een heleboel info uh, richting Occupy, uh, zal ik maar zeggen. Ja. ja, maar dat komt ook omdat we... Ik ben zelf al een hele tijd betrokken met permacultuur. Mm -hmm. Ik ben daar, uh, laat ik zeggen, in 2003 of zo mee begonnen. En, uh, en ik ben later ook... Uh, zijn we net onder andere Pico en ook vanuit permacultuur zijn we de Transition beweging in Nederland hebben we opgestart. Mm -hmm. En dat is uh, inmiddels uh, gelukkig uh, helemaal uitgegroeid en zijn het uh, in heel Nederland een heleboel enthousiaste mensen die daarmee bezig zijn. Maar dat is eigenlijk een groep mensen die al uh, die al op de achtergrond die hele problematiek zagen aankomen om zo maar te zeggen en zoiets over van ja jongens we moeten ons voorbereiden en daarom hebben ze onder andere via de Transition Towns en de permacultuur die hebben allemaal heel nuttige strategieën om, om jezelf gewoon minder afhankelijk te maken van dit soort supersystemen die nu eigenlijk heel uh, Europa aan het leeg zouden zijn. Dus, dus vandaar dat je dan ook wel automatisch wat nuttige info kunt leveren omdat we er al een tijdje mee bezig zijn vanuit die hoeken. Ja, want... Ik heb ook altijd die link gemaakt met maatschappelijke ontwikkeling, zo noem ik het dan. En, en, ja. en uh, het verbouwen van plantjes. Ja. ja. Maar jij bent eigenlijk een van de eerste die ik tegenkom die dat ook uh, heel erg uh, aan elkaar koppelt. Ja. Ja, misschien zijn we gewoon beide <laughs> slim genoeg om dat te doorzien. Ik weet ja, niet. Of, of heel dom natuurlijk. Dat kan ook, hè? Ja, dat kan ook. Dat durf ik ook niet uit te sluiten. Nee, maar... Bill Mollison, ik heb een heel mooi interview met Bill Mollison geleerd. En die zegt ook van, eh, nee, die, die interviewer die vraagt mij. eigenlijk... Zullen we even uitleggen wie Bill Mollison is? Want een heleboel mensen die nu luisteren, die weten helemaal niet wie dit is. Ja, nee, dat is prima. Bill Mollison dat is de oprichter van, uh, van Permacultuur. En die, uh, ja, die zegt eigenlijk, dus die heeft eigenlijk het hele idee van duurzame... Uh, ja landbouw en een soort levende ecosystemen om mensen heen te bouwen met een bepaalde functie, bijvoorbeeld voedsel of waterzuivering of bouwmaterialen, die heeft dat uh, ontworpen. Die is daarmee begonnen. En die legt in een interview ook uit dat hij. eigenlijk is het heel geniepig wat permacultuur doet, want permacultuur maakt mensen onafhankelijk. En uh, ja, als er iets is wat grote structuren vervelend vinden, dan is het wel dat mensen onafhankelijk worden. Want je hebt natuurlijk heel graag politici die. Ja, die, die, en de, die bedoelen dat misschien soms goed, maar hè, in Nederland, kijk eens waar politici nou eigenlijk mee bezig zijn. Die, die, die gaan mensen vertellen dat ze meer moeten bewegen en meer moeten sporten. Dat zijn een soort uh, vervelende, zeurende ouders geworden. En ja, ik denk als dat het niveau is waar je op zit als politici, dan, ja, dan, dan zie je mensen blijkbaar ook als een beetje idiote kinderen die je uh, die moet helpen. Terwijl permacultuur gewoon heel duidelijk mensen, ja, mensen gewoon... Ze leert, uh, het leert, termocultuur leert mensen zelf voedsel verbouwen, hoe je zelf uh, energie uh, producerende huizen kunt bouwen. En dan heb je opeens allemaal dat soort ja, onnozele tips van een overheid helemaal niet meer nodig. Dus je, je maakt mensen onafhankelijk en dat is voor een aantal gecentraliseerde machtsinstituten heel ja, oncomfortabel. Want je zegt eigenlijk tegen die mensen van, joh politici uh, ga zelf wat ze doen, we hebben jullie niet nodig. En weet uh, je... Hmm. <laughs> Ja, dat, dat, dat vinden sommige mensen heel eng en vooral de mensen die het eng vinden zijn mensen die zelf heel veel angst hebben in de maatschappij. omdat die, ja, die geloven dan dat, uh, dat als andere mensen onafhankelijker worden, dat ja, dat wel blijkbaar een gevaar is voor hen. Ja nee, maar ik, uh, ik, ik, ik, ik weet er alles van. Ik uh, heb niet eens te maken met echte grootheden, zal ik maar zeggen. Het ministerie van Landbouw en de gemeente hier. En uh, daar zijn ze dus ook de hele tijd bang uh, voor een vrijstaat bij mij. Ja. Terwijl, nou, eh. Uh, ja, ze, ze hebben me, mijn beest al afgenomen. Ja. En, eh. Uh, ja, mijn, mijn planten mag ik houden op de een of andere manier. Omdat ik uh, daar ergens een, een VN-notitie uh, bij heb. Maar, ja. M, maar mijn beesten ben ik kwijt. En. En, en, en nou kan het uh, volgens hun dus geen vrijstaat meer worden. Ja, heb je daar toestemming voor nodig, officieel? Nee, volgens mij ook niet. Volgens mij. Ik, Volgens mij moet je dat soort dingen gewoon uitroepen, toch? Klaar. Ik, ik heb laatst zelfs van de ministers hier begrepen dat als er iemand uh, op je terrein komt of in je huis komt, dan mag je hem gewoon eraf slaan. Ja. Dus nou, die Vrijstaat is, is er dan toch? Volgens mij ook, dat is hetzelfde, hè. Dat, dat, dat, dat, dat gemeentes denken dat ze toestemming moeten geven om te protesteren. Ja, is dat niet het idee van protest? Dat je niet eens bent met de gevestigde orde. Dus waarom ga je daar een vredesaam toestemming aan vragen? Ja, dat... <laughs> op, het, op het moment dat het gewoon vrij is om te demonstreren, waarom inderdaad zou je er toestemming voor vragen. Nou, ja toch. En ik probeer dus met mijn tuin te demonstreren dat je gewoon kan leven. Uh, en dat je genoeg uh, hout kan krijgen om de winter door te komen. En genoeg hout kan krijgen om je eigen huizen te bouwen. En genoeg eten kan krijgen om gewoon te kunnen eten. En dat allemaal bij elkaar. Ja, nee, maar dat, dat is ook, ik vind, dat zijn natuurlijk geweldige initiatieven en volgens mij vindt iedereen dat ontzettend inspirerend en alleen een beetje heel bange mensen die als het ware denken dat, dat, hè, dat, dat zodra meer mensen ontdekken wat jij eigenlijk demonstreert, ja die zijn gewoon een beetje bang dat zij ermee een uh, machtbasis verliezen en daar hebben ze natuurlijk volkomen gelijk in, maar ja, het, het is natuurlijk ook volledig terecht als jij gewoon ...laat zien dat mensen... ...op een prima manier kunnen leven... Ja, gewoon bijna... ...bijna volledig zelfstandig... ...helemaal geen... ...ja, helemaal geen overheid... ...bijna nodig hebben, ja... ...dat is natuurlijk, ja... Ik, ik. ...ja, het is heel jammer dat het zo is... ...maar ja, dat gebeurt blijkbaar. Nou, ik, ik, zal, ik vind het heel vreemd om te zeggen... ...maar ik heb, ik heb maar de overheid... ...voor één ding uh, nodig... ...en dat is om mijn eigendommen te beschermen... ...maar dat doen ze dus niet. Nee... Nee, ja. En dan ben ik niet eens een voorstander van eigendommen, hè? Nee. Nee, maar overheden, ja laten we heel eerlijk zijn, heel vaak worden overheden gewoon misbruikt door corporale belangen. En dat, dat zie je nu ook, je hebt eigenlijk door het wangedrag, ik weet niet of ze ook die reden gebruikt hebben waarom jij je beest niet meer mag hebben, maar... Ik kom zelf uit Friesland van origine en je had daar best wel veel mensen die gewoon geitjes hadden, weet je wel, één of twee voor de kinderen, of een schaap, of een schaap of vijf, of een koetje. Maar eigenlijk door die BSE-crisis, door eigenlijk dat gigantische misbruik wat er in de bio-industrie uh, is plaatsgevonden, ja, daardoor mochten opeens mensen zelf geen geitje meer hebben zonder uh, allemaal uh, intensieve procedures en... Daardoor mochten kippen opeens los op het erf lopen vanwege al die ziektes. Uh, en ja, dat is natuurlijk heel treurig dat, uh, dat de overheid dan ja, dat soort maatregelen opstelt die volledig op een andere doelgroep gericht zijn. Maar waardoor dus eigenlijk al die hobby mensen die ook een paar dieren hadden, en die dan lollen hadden, die wordt eigenlijk alles afgepakt. Ja, en dat is maar ja, zo, uh, zo werkt dat blijkbaar in Nederland, gewoon helemaal geen oog hebben voor detail en helemaal geen oog voor een soort menselijke maat. Maar puur het economische belang is belangrijk, want blijkbaar is dat geitje gevaarlijk uh, wat uh, dagelijks vertroeteld wordt door drie kinderen. Want ja, die zou een ziektebaksil kunnen doorgeven van de een naar de andere megastal, waardoor een hele megastal dan uh, besmet wordt. En uh, ja, dat is economische schade. Ja, en het gekke is namelijk dat eigenlijk als je gewoon in een, een gezonde omstandigheid leeft, dat je bijvoorbeeld uh, vissen hebt in het water, en eenden, en varkens, en, ja. en herkauwers, dus geitjes of koeien, of ik had jaks, ja. uh, dan, dan al die virussen en zo die ontstaan daar wel in zo'n milieu. Maar die ontstaan daar samen met de hele omgeving. En, en, en daardoor wordt de hele omgeving eigenlijk helemaal niet ziek. Het wordt pas een fout ding als je het nou bijvoorbeeld vanuit China al die kippen naar Hongkong brengt. Ja, ja, wat je vooral. Want dan zieken. hou je het uit zijn verband. En die mensen zijn niet in contact geweest, nooit niet. Met zoiets. En wat doen we dan? Dan maken we vaccins, waardoor mensen weer in contact komen ermee. Waardoor ze er ja. dan zogenaamd resistent voor zouden worden. Maar ja. het hele trucje blijkt gewoon dat het zit in het contact met dat virus. Ja, en wat ook het rare is, kijk, een, een ziekte, zelfs zoiets als uh, ja, kippengriep, als je gewoon een diversiteit aan dieren hebt, ja nou en, misschien worden er wel eens een paar kippen een beetje ziek en dat laat je uitzieken. En diegenen die doodgaan, die redden niet. En diegenen die het wel, die wel overleven, die overlevert en die krijgen jonkies die daar beter bestand tegen zijn. Dus je hebt daar een soort natuurlijk evenwicht in. Maar wat wij doen is duizend kippen bij elkaar zetten, uh, die allemaal op de penicilline worden grootgebracht. Die hebben 0,0 natuurlijke weerstand. En zodra daar dan één ziektekiem in komt, ja, dat is een beetje... Natuurlijk kan die zich ontzettend snel verspreiden, omdat je zo'n monocultuur van genen hebt. En, en dan... Maar ja, het is natuurlijk volslagen idiote manieren hoe wij onze landbouw bedrijven. En dan... Ja, inderdaad precies wat je zegt. Kijk, in zo'n monocultuur kan een bakseel heel makkelijk uitgroeien tot een groot gevaar. Omdat je alleen maar dezelfde dieren hebt die allemaal ziek worden. Omdat die allemaal zo verschrikkelijk op elkaar lijken. Maar als je een beetje een divers systeem hebt met, hè, met verschillende dieren, jaks, geiten, koeien. Ja, en varkens en eenden en vogels. Dan, dan is dat voor één zo'n bakseel eigenlijk volledig onmogelijk om een grote pest te worden in je systeem. Omdat er, omdat er geen duizend kippen... Die precies hetzelfde genetische materiaal hebben zijn. En, en, dat, en dat gebeurt zowel in de landbouw in Nederland, hè, met uh, aardappelziektes. In, in, in uh, Ierland is daar bijvoorbeeld heel bekend van. Uh, op een gegeven moment hadden ze in Ierland uh, allemaal dezelfde soorten aardappelen. Uh, daar kwam een uh, daar kwam ziekte in, waardoor eigenlijk 60% van de hele aardappeloos in Ierland mislukt. En daarom moesten een heleboel Ieren vluchten en zijn toen naar Amerika vertrokken, omdat ze anders om waren gekomen van de honger ja, dat, dat zijn natuurlijk hele idiote landbouwsystemen waarin je dit soort dingen uitlokt. Ik zeg wel eens, uh, hè, als jij een aardappelkever bent en je komt op 70 hectare aardappels uit, ja dan ben je in een soort uh, aardappelkever hemel, want al jouw kinderen kunnen zich heel snel weer voortplanten en die kinderen kunnen zich heel snel weer voortplanten. En dan krijg je dat één soort ziektekiem of één soort uh, organisme heel snel kan uitgroeien tot een pest. Maar zo werkt de natuur, daarom zie je ook in de natuur nooit maar één soort gewas uh, 15 hectare naast elkaar staan. En daarom moeten we ook zoveel gifstoffen gebruiken. Ik uh, zie dus de test, dan dat, omdat we volledig onnatuurlijke manieren hebben om voedsel te produceren. En dan, ja, dan vinden we het blijkbaar raar dat er uh, een ziekte in komt, die het dan opeens volledig naar zijn zin heeft. En wat dan helemaal zuur is, is dat je dan ook nog de mensen straft die het wel goed doen, dus die wel... ...en diversiteit aan dieren hebben en die het wel op een fatsoenlijke en respectvolle manier in samenwerking met de natuur doen. Ja, maar respect is ook iets wat heel moeilijk uit te leggen is. Want kijk, ik, ik, ik run dus een, nou ik zal het maar heel eng noemen: een genenbank. Maar daar liepen ja. dus eerst ook beesten in. Allerlei soorten kippen en, dus niet één soort kippen, maar een heleboel verschillende rassen kippen, ja. verschillende rassen jaks en geiten. ...en schapen... ...en eenden... ...en ganzen... ...en... ...ik, ik ben bijvoorbeeld... ...mijn varkens kwijtgeraakt... ...omdat ik ze... ...s nachts niet... ...in het donker... Uh, ...opsloot... ...ja... ...want... Uh, ...bij mij maakten die varkens... Maakten nesten... ...ik weet niet of je varkens kent... ...maar varkens zijn heel intelligent... ...en ja. die... ...die maken dus... ...iedere avond... ...met z'n allen... ...een nieuw huis... ...ja... Echt, ...echt waar... ...dat maken ze zelf... ...en... ...en... en ja. ...dat... ...dat mag dus niet... Dat hoort niet, nee, dat begrijpen we niet in de, de. Dat hebben de ambtenaren niet in het papier. Nee, nee, want die moeten echt achter slot en grendel, vanaf zonsondergang in Nederland, moeten ze achter slot en grendel. Ja, ja volslagen idioot natuurlijk. Maar waarom, waarom laten ze dat dan, waarom zijn ze daar zo hard op, op de uitvoering? Waarom laten ze jou niet gewoon lekker je ding doen? Ik snap het niet zo goed. Waar zijn ze bang voor? Dat... Nou, ze zijn misschien bang voor het, toen ze mijn varkens opgehaald hebben. Dat was tijdens de varkenspest. Dus als ze dan vervoerd werden, moesten ze dus ook gelijk geslacht worden. Ja. Uh, toen kwam er van de slager het bericht, stond ook groot in de krant, dat het uh, vlees veel te vet was. Ja. Ja. En uh, in de krant stond de dag daarvoor uh, dat we ze verwaarloosd hadden. Ja. Nou, moet je dat eens ja. bij elkaar optellen dan. Daarnaast hebben ja, de jaks, eh, die hebben net zoals een ja. paard, eh, een, een buik die iets naar binnen gaat. Ja. Terwijl bij een koe gaat die buik, die loopt rechtdoor. Als je begrijpt wat ja. ik bedoel. Ja. Nou, eh, Dus die jaks die moesten ook krachtvoer hebben. Die moesten van die brokken wat al die koeien krijgen. En, en toen gingen gelijk twee jaks dood en daarna werden ze dus ook... ...allemaal in beslag genomen omdat de Jaks bij ons doodgingen. Ja, bizar toch? Terwijl we hadden ze uh... altijd gevoerd met bladeren en met gras en met hooi en met stro... ...en van alles en nog wat wat er groeit en bloeit. Maar, ja, maar dat is niet dat goed, goed genoeg schijnt eken. Ja, maar dat is... Ja... Ik vind dat echt heel super jammer, want wat jullie hebben gedaan, hè... Ik, volgens mij heb ik wel eens een documentaire ook gezien, toch? Van jullie op... Uh... Oh, er, er zijn er meerdere zelfs waar wij in voorkomen, ja. En dat inderdaad echt met een grote diversiteit aan dieren en veel oude dierenrassen. En dat is, dat is zo waardevol. Ja, dat juist is allemaal vernietigd. Venen, is ja, allemaal juist vernietigd. dat soort genen zijn enorm waardevol. En het is, het is echt gewoon, laat alleen maar zien hoe ontzettend idioot en dom onze politici zijn dat ze dat hebben vernietigd. Want als juist dat soort dingen, juist genetische diversiteit, is op termijn een oplossing tegen dingen als uh, die ziektes. En als je nu ook nog al die diversiteit gaat vernietigen, ja dan, dan krijg je eigenlijk helemaal geen natuurlijke oplossingen meer. En Ja, dat is de idioot voor woorden. Ja, maar daarom hebben we dus een probleem bijvoorbeeld. Want in uh, Agenda 21, ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Ja. Yeah. Nou, in Agenda 21, daar hebben ze dus afgesproken met z'n allen dat ze die biodiversiteit allemaal zouden redden en dat soort dingen. Uh, maar, maar daar hebben ze dus wel uh, een, een apart regeltje bij gezet als het uh, binnen... Uh, het landsbelang is, zal ik maar zeggen, op zijn Nederlands uitgelegd. Ja. En, en dat heeft mij dus alleen maar problemen opgeleverd. En ik ben niet de enige. Er, er, is, er is ook nog eentje, die heet Ruud Walrecht. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Ja, volgens mij wel, ja. Nou, die, die woont nu in Zweden. En dat, dat komt omdat al zijn spullen, die liggen nu in Wageningen in de vriezer. Ter beschikking ja. van Monsanto en wie dan ook. ja. Ja, het is eng, hè. Dat vinden mensen blijkbaar. En soms, je weet ook niet wat voor... Uh, ja, maar Nederland heeft dat volgens die afspraken dacht. die ja. eigenlijk voor de biodiversiteit te redden zijn... Ja. E hebben, ...hebben dit juist zo gedaan. Want een ja. privépersoon, die, die kan de biodiversiteit niet redden. Want ze hebben een idee van de biodiversiteit en niet van stukjes biodiversiteit. Nee, dat, dat is ook precies de reden. We zijn vanuit de permacultuur, zijn, ik denk een maand of twee geleden een, een, een, een eetbare zijn We met een zaden- en plantenruilbank begonnen, als je naar permaculturnederland.org gaat dan kun je daar bij zaden- en plantenruilen kun je daar meer uitleg over vinden, want dat hadden wij een beetje hetzelfde, je hoort al die verhalen van uh, idioten als Monsanto die gewoon ontzettend veel geld hebben en dus ook heel veel invloed kopen bij politici die er vaak geen hout van hebben, dus die laten zich gewoon omdullen door wat lobbyisten en doen de domste dingen zo. Maar via die databank kunnen mensen nu ook zelf zaden en planten met elkaar uitruilen, dus op locatie. Dus we willen eigenlijk dat mensen overal kleine stukjes eigen biodiversiteit hebben, van hun eigen systeem heel gemakkelijk kunnen uitruilen via die met andere mensen in de buurt. En zo kun je, zo kun je als het ware een, een, een levende zaden- en plantenbank bouwen van, ja weet ik veel, van 500 tot 1000 mensen die er aan meedoen. Iedereen kan zo zijn eigen stukje bijdragen. En en dat werkt best wel goed. Uh, daar is inmiddels, uh, zijn er is al een enorme diversiteit in te vinden. En ik zou vooral ook iedereen willen oproepen om, uh, nou ga eens kijken en doe vooral ook mee. Als je zelf uh, veel zaden hebt, uh, zet ze erop en wissel ze uit met andere hobbytuinders en permacultuurmensen. mensen. Want dan, dan kun je dat, uh, ja, dan kun je dat levend houden en in stand houden. Want je moet dat soort dingen dat moet je decentraliseren, dat moet je in handen geven van mensen die passie voor het vak hebben. Dan moet je niet in ja, instituten als Wageningen. Ik, bij veel mensen heeft Wageningen een goede naam. Nou, de afgelopen twee jaar zijn wij vanuit de permacultuur drie keer uh, tegen Wageningen aangelopen. Dat ze eigenlijk heeft Monsanto uh, een enorme stap voorwaarts kunnen maken dankzij uh, Wageningen in Nederland. Wageningen laat zich gewoon omkopen door bedrijven. Uh, of omkopen, maar hoe noem je dat, beïnvloeden door... Nee, de, nee, de, nee, de, nee de, Wageningen is gewoon een commerciële universiteit. universiteit. Ja, en we hebben dat gezien met, uh, we hebben dat gezien met uh, hoe zeg je dat, met de uh, met honingbij. In Frankrijk, in alle landen, werd, uh, werden allemaal gifsoorten van bijen verboden, omdat die zorgden voor de bijensterfte. En in Nederland, uh, wat zegt Wageningen, ja het komt door de uit en we kunnen niet zeggen dat het door de uh, gif komt. En wat bleek, uh, ja, Wageningen die had een contract lopen van bijna een miljoen euro met Bayer in uh, andere onderzoeksgroepen. Dus ja, Wageningen ging natuurlijk niet zeggen dat het uh, aan het gif van Bayer lag. Terwijl dat, ja, en dat is natuurlijk heel pijnlijk om te zien. En, uh, dat was ook zo met Monsanto. Eigenlijk heeft een hoogleraar van Wageningen, die heeft, uh, een paar onderzoeken die gewoon rechtstreeks betaald waren door Monsanto via een of andere zulke onderzoeksbureautjes. Die hebben ze heel hard lopen promoten bij de minister van Landbouw. Ja, die dacht dat die waar mensen in Wageningen goede wetenschap uh, hadden bedreven, wat dus helemaal niet het geval was. Uh, die heeft daar dus allemaal beleid op gemaakt, wat het veel makkelijker heeft gemaakt om GMO was in Nederland te introduceren. En achteraf, uh, toen de NRC-krant, die hoge leraar uh, die, dat, die die presentatie had gehouden, zich uh, daarmee confronteerde, zeiden ze, oh ja, nou dat wisten we eigenlijk niet en ja, dan uh, als we dit hadden geweten, dan hadden we het zo niet gedaan. Maar ja, ik weet, misschien menen ze dat, misschien is het gewoon een slappe excuus, maar het feit is wel dat die dat al dat beleid er al door was. en nou, ik geloof dat Wageningen nu de laatste keer door uh, wakker dier op het matje werd geroepen, omdat ze uh, hadden geclaimd dat uh, dierlijke eieren te eten zo gezond zijn. ja, en door die dan wel onderzoek gefinancierd door de door de melk en veehouderijen hier in Nederland. En, nou ja, ik vind het gewoon heel pijnlijk om te zien dat een een onderzoeksinstituut als Wageningen zich zo laat kopen door uh, ja ja, dat, is, dat is gewoon heel naar en zo zie je dus ook. En daarom hebben wij dus eigenlijk besloten dat je dit soort dingen niet bij dat soort instituten kunt neerleggen. Want die, ja, die, die zijn gewoon te koop en dat is uh, jammer maar helaas. En daarom zijn we ook, daarom dachten we we gaan dit gewoon zelf doen. Dat ik zou zeggen. Maar ik zou dus ook bijvoorbeeld zaden uh, daar kunnen aanbieden. Ja, heel graag zelfs. En, ja. en dan kunnen we gewoon ruilen? Ja, je kunt, uh, de, er staan een heleboel mensen in. En die, uh, je kunt ze gewoon aanbieden. Dit heb ik uh, aangeboden en dat kun je dan ruilen met de andere mensen. Maar je mag dingen weggeven of je kunt er eventueel wat uh, uh, cent kosten. Misschien nee, nee, tak. nee. Ik doe alleen maar ruilen of uh, geven. Ja. ja, nee, maar dat kan. Dus, uh, dat, dat kan in ieder geval, want dat is heel moeilijk ja. in deze wereld hoor. Dat je alleen maar ruilt of geeft. Ja, maar daarom hebben we het ook expres zo gedaan. Want we hadden, we hadden zoiets, we willen eigenlijk dat zaden. We willen eigenlijk biodiversiteit beschermen. En dat kun je het best doen door het helemaal uit het geldsysteem te trekken. Dus precies. dat mensen gratis met elkaar ruilen, dat hebben we gedaan. En ik denk dat in de afgelopen maand, ik denk dat er nu iets van 130, 140 mensen daaraan meedoen. En ja, er zijn inmiddels, uh, al weet ik veel hoeveel planten. Ik, uh, ik, ik heb zelf inmiddels ook al een stuk of zeven, acht verschillende soorten planten weggeruild en naar me toe geruild. Dus uh, ja, dat is ontzettend leuk. En dus ik zou vooral kijken, even kijken op permacaturenederland.org bij zaden en plantenruilen. En als jullie een grote collectie hebben, ja, dat zou echt super waardevol zijn als je dat daar ook in wilt delen. Nou ja, wij hebben de grootste privécollectie van Europa en daarom hebben wij ook de meeste processen aan onze broek. Maar, uh, pff, dus ik, ik kan het wel nou, aanbieden, ja. Nou, heel graag. Dat zou echt uh, helemaal geweldig zijn. Uh, wat verbouw je zelf? Nou, ik heb bij mijn ouders hebben kunnen een soort uh, bostuin, denk ik, uh, aan het bouwen. Omdat ik dus zelf nu in Noorwegen in de, in de stad woon op een plekje. En uh, met mijn ouders die wonen in Friesland. Dus daar ja, heb ik heel veel uh, notenbomen, uh, fruitbomen uh, en ook wel wat, wat bijzondere soorten, zoals nassiperen, uh, moerbessen, moer, ja, Moerbessen. Uh, verschillende soorten branen en ook daar diversiteit in. Dus we hebben zwarte frambozen, gele frambozen, roze frambozen. Uh, ik heb boysenbessen, Thijsenbessen, Worcesterbessen. Uh, ja, hoe heet het? Blauwe honingbessen. En uh, ik heb laatst ook wat uh, goji-bessen aangeplant. Een, een abricot, dus ook daar probeer ik heel expres in. Uh, in vooral, ik heb daar vooral bomen en wat meerjaren geplant, omdat die veel minder onderhoud vergen. Maar dat klinkt wel heel mooi. Ja, ja en daar, daar zijn we nu ook mee aan het stekken. Dus uh, ik geloof dat uh, ik ben over de uh, komende week ben ik uh, een paar dagen in, uh, in Nederland voor een uh, etentje van mijn omen. Maar dan komen er ook uh, twee mensen langs, dus dan, uh, dan gaan we de tuin in en dan... Uh, ik krijg wat bremstruikjes en ik geloof een uh, eeuwig moes. Van, uh, van die mensen. En, uh, en we gaan gewoon met de schepper systeem in. Want, ja, frambozen en rode bessen. En josta bessen. En Worcester bessen. Maar die kun je heel makkelijk af, uh, afleggers van maken. Ja. Die kun je ook heel makkelijk stekken. En dat is heel leuk om zo die diversiteit door te geven. En op het moment dat ik, dat die planten, dat ik weet dat ook vijf mensen in mijn eigen omgeving, hè, ...laat zeggen in een kilometer of vijftig om mij heen, dat soort planten hebben. Ja, dan hindert het niet zozeer dat die van mij een keertje doodgaan. Want dan ga ik gewoon weer naar hun toe. En dan heb je echt een soort veiligheid bij aan het inbouwen. Ja, zo doe ik dat ook. Maar dan wereldwijd? Ja, nou, super gaaf. <laughs> ja. Dus uh, ja, misschien moeten we er toch eens eventjes uh, nog een keertje over verder babbelen. Ik, ja, ik weet niet of jij... We hebben nog twee minuten. Of jij ja. nog iets heel belangrijks te vertellen hebt aan de luisteraars. En al, anders draai ik gewoon een muziekje. Nou, ik zou vooral zeggen, kijk eens op permacultuur-nederland.org. Uh, we hebben daar eigenlijk niet alleen zaden en planten kun je er gratis naar je toe ruilen, maar we hebben ook uh, gratis cursussen beschikbaar gesteld die mensen vrij kunnen downloaden om te leren hoe permacultuur nou in elkaar zit en wat de ecologische principes daarachter zijn. Uh, er zijn voorbeeldprojecten te vinden. Uh, er is een kaartje te vinden met uh, projecten in Nederland en in België, dus dan kun je eens bij permacultuur mensen op bezoek. Uh, er is een pagina met films en boeken te vinden waar je online films kunt kijken. Uh, tips waar je films op YouTube kunt kijken. Ook tips voor een aantal torrents waar je gewoon hele mooie permacultuurfilms kunt downloaden. Uh, er is een website of er, er zijn boeken. Het link door naar bijvoorbeeld Omslag. Uh, waar je permacultuurcursussen kunt kopen op papier en uh, het boek van Fransje de Waal. Uh, en ook naar Den Haag. Den Haag uh, heeft een uh, boekenwinkel waar ze heel veel permacultuurboeken hebben. Uh, dus uh, er is heel veel informatie en het is eigenlijk allemaal vrij beschikbaar en dat is ook een, een permacultuurprincipe informatie neemt toe naarmate je er meer gebruik van maakt dus hoe meer mensen hierover leren en hoe meer mensen meedoen aan zo'n zaterdagelingsstern hoe, hoe sterker het hele netwerk wordt dus uh, ja ik zou zeggen kijk daar vooral en verdiep je en als je het uh, interessant vindt uh, ga je verdiepen in de permacultuur Hartstikke bedankt. Het was helemaal te gek om met je gesproken te hebben. Ja, ja niks nee. is Ik wil uh... graag nog een keer met je spreken. Ja, dat me een heel goed idee. Dan maken we daar een afspraak voor. Oké, okay, dan ga ik hier de boel afsluiten. Oké, okay. tot ziens. Oké, okay, hoi.